Het weer, vanochtend overal bewolkt en buiig. Vanmiddag wordt het in het westen droog. In de oostelijke helft van het land blijven buien voorkomen met kans op onweer. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen files u krijgt de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. En op de A77 Boksmeer Duitse grens tussen Boksmeer en de Duitse grens.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 Uh, we zijn hier uh, gezellig uh, met z'n allen, zitten we hier aan de bar en uh, er wordt koffie gedronken en thee gedronken. Dus uh, wilt u lekker een uh, gratis kopje koffie of thee hier en de uitzending bijwonen, komt u dan naar Hoogland. Mijn naam is Richard Buitennek En ik ben Betty van Voorst, goedemorgen. Goedemorgen Betty. Goedemorgen Richard. Het is een tijd geleden dat we samen presenteerden. Ja, dat is echt een tijd geleden. Ja, maar wel weer leuk. Ja. ja. Nou, de jongens van de techniek, ik zeg jongens, want dat is Pascal van der Beek. En die wordt geassisteerd door Robby Brouwer. Jongens, welkom. En de redactie wordt weer gedaan zoals altijd door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie wordt dit keer geschonken door Don de Gebber. En nou, we gaan naar de onderwerpen van deze uitzending. Ja, wij gaan zometeen starten met Marie Heijnen. Zij komt praten over buurtbemiddeling in Zandvoort en Haarlem. En dan uh, hebben we Deva, dat is een mooie naam, een yogalerares. En die gaat uh, strandyoga geven bij Mango's. Daarna krijgen we Huut Habers over het Jeugdsportpas sportpas, heemsteden en zandvoort. En dan gaan we weer naar het tweede uur. En dan beginnen we met een politiek item. Dan komt uh, meneer Bouwberg Wilson van de OPZ. Komt hij praten over een raadsvoorstel van, uh, met betrekking tot een middenboulevard. Daarna krijgen we de voorzitter van het Rode Kruis, de heer H. Wiedijk. Hij gaat, praten over, hij gaat ons. Uh in kennis stellen hoe het is na drie weken na de fusie met het Landelijke Rode Kruis. En als laatste, en dat is dan weer tien over half twaalf, zitten we dan. Dat is Nico Stamnis, en die is fractievoorzitter van de PvdA. En hij over, praten over de donorregistratie van de gemeente Zandvoort. Maar we gaan nu eerst even lekker luisteren naar de eerste muziek van deze uitzending. En dat is Bonnie Tyler met It's a Hard Egg. A heartache, nothing but a heartache hits you when it's too late, hits you when you die. for you ...met uh, It's a Hard Deck. Nou, dat is niet, uh, uh, die titel is niet, uh, heeft hem niet te maken met het volgende onderwerp... ...hoewel, uh, Meri, het gaat over uh, problemen met uh, buren. Uh, jij zit hier uh, als, uh, als coördinator van de buurtbemiddeling in, uh, in Zandvoort in uh, Haarlem. Ja. Um, vertel eens, wie, uh, wie ben je? Even los van je taak als buurtbemiddeling-coördinator. Uh, ik ben uh, Meri Heinen en ik woon in uh, Haarlem... En um, ik ben sinds drie jaar coördinator en via een, een, een, een welzijnsorganisatie uh, meerwaarde. En, um... Ik ben erg geïnteresseerd in, in mensenwerk okay. en vandaar dat ik bij buurtbemiddeling terecht ben gekomen en uh, ja, daar hele leuke bijdrage aan kan leveren op deze manier. En ben je professioneel ook uh, betrokken bij mensen? Uh, ik heb een uh, opleiding voor coaching en uh, training in uh, communicatieve vaardigheden gedaan, dus uh, ja in die zin heb ik wel uh, uh, wat achtergrond. Ja. Mm -hmm. En heb je ook nog iets van een praktijkachtige? Uh, of... Wat, wat doe je normaal verder in je? Nou, dit werk? is, dit is het, uh, het werk wat ik uh, 25 uur per week doe. Oh, oké. Okay. Dus dat. Dat uh... oh, is echt een betaalde ja, baan. Ja, ja, oh. ja. Dit is een betaalde baan. ja. Ik maar denken dat het allemaal vrijwillig is. Wel, ja, ja, dat dacht dat ik. Is dat is wel professioneel. Ja, de rest zeg. is allemaal vrijwillig. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, we gaan naar de buurtbemiddeling. Uh, ik snap dat dat iets te maken heeft met problemen, uh, buren. En uh, komen er niet uit? dingen kunnen escaleren, worden steeds groter als ze niet worden uitgesproken. Ja. En op een gegeven moment kom jij. Ja, ja. De problemen beginnen vaak natuurlijk met hele kleine dingen. Het, het kan soms al te maken hebben dat de buren naast elkaar komen wonen en uh, ja, uh, de nieuwe buren vergeten zich wel eens voor te stellen door alle hectiek en drukte. Ja. Nou, dat kan soms uh, uh, ja, niet, niet echt fijn overkomen bij de buren die er al wonen. Nou, daar kan al een kleine irritatie ontstaan. En als daar wat andere kleine gebeurtenissen uh, opvolgen, dan kan dat uiteindelijk leiden door uh, naar problemen tussen de buren onderling. En vooral ook omdat daar dan niet over uh, gesproken wordt met elkaar. Precies. En uh, maar hoe komen ze dan? Hoe komen jullie of hun in contact? Hoe komen jullie in contact met elkaar? Ja, bewoners kunnen zelf contact opnemen met buurtbemiddeling, uh, maar dat kan ook via de woningcorporatie, via de wijkagent, via de politie of de gemeente. Zij zijn, het is een, een, een samenwerkingsverband uh, tussen de gemeente, uh, woningcoöperatie en de politie. Uh, dus zij kunnen doorverwijzen naar ons als zij uh, tegen uh, problemen aanlopen waar zij niet voldoende tijd aan kunnen besteden. En wij kunnen dat wel. Maar heb je dan niet, want kijk, burenruzies, als ik dat wel eens heb, televisie heb je ook zo'n uh, programma, ja. ruzie met de buren. Ik, heb jij ook vinden... wel eens buren ziet. Nee, ik heb nooit oh. buren. Ik ben heel veel te aardig. Maar ja. twee buren vinden al twee dat ze gelijk hebben. Ja. Dus wie geeft het aan van hier moet wat aan gebeuren? Ja, nou of is de... het alleen als er dan bijvoorbeeld een verhuizing plaats moet vinden? Of, uh... Nee hoor, het kan allerlei aanleidingen hebben. Als mensen kunnen bijvoorbeeld uh, overlast hebben van, van geluid. Als dus de buren veel geluid maken en, en ja, zij ervaren dat dan als oh, ja. geluidsoverlast. Blaffende honden. Hè. Als mensen weggaan en de hond die blijft maar blaffen. Uh, ja, Er zijn allerlei uh, uh, Stankoverlast, bijvoorbeeld als mensen heel graag koken en de buren zitten altijd in de walm van de, ja, de etenslucht. Dat, dat zijn allemaal voorbeelden waar mensen zich uh, ja, aan kunnen gaan ergeren. En als dat niet uitgesproken wordt, ja, dan kan dat uiteindelijk in irritaties, ergernissen, pesterijen uh, en nog veel erger kan, uh, he, kan dat ja. ontstaan. Nou, zij kunnen dan uh, zich melden bij de politie uh, als ze erg boos zijn of bij de woningcorporatie. En in dit soort gevallen uh, hebben ze vaak niet voldoende tijd om bewoners voldoende tijd te geven om de problemen uit te laten. Te praten En daar zijn wij dan voor. Ze worden dan doorverwezen naar buurtbemiddeling. En wij werken met vrijwilligers die alle tijd hebben om naar de bewoners te luisteren. Dus die gaan dan eh, bij de bewoners die de overlast ervaren, gaan zij langs. Dan nemen ze contact mee op. En eh, daar kunnen de mensen hun verhaal doen. En eh, even de spanning van zich afpraten ook. Want die is natuurlijk dan ook vaak ontstaan in de loop der tijd. Ja. En eh, vervolgens gaan zij dan naar de buren die dan, eh, volgens de bewoners waarom mee gesproken is, de overlast... Eh, veroorzaken. Maar zij hebben ook een verhaal. Alle, alle partijen hebben hun eigen verhaal en hun eigen ervaringen. En uh, uiteindelijk worden beide partijen dan uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. En de bemiddelaars die, uh, die zorgen er dan voor dat het een, uh, een goed constructief gesprek wordt. Waarbij alle bewoners voldoende tijd krijgen om hun verhaal te doen. En ook uh, samen vooral uh, tot oplossingen te komen. Dus de bemiddelaars, de vrijwilligers die zorgen niet voor de oplossing. De bewoners weten vaak zelf wel het beste wat voor hun de beste oplossing is. Dus, ja. uh, doordat dat gesprek weer op gang gezet, uh, op gang gezet wordt, uh, krijgen de bewoners weer wat, wat ruimte en wat, wat lucht om zelf weer over de oplossingen na te denken. En uh, meestal leidt dat tot een hele prettige, ja, weer rustige situatie voor de bewoners. En er zelfs misschien wel een situatie die uh, vele malen beter is uh, dan ervoor. Hè? Ja, Omdat als ja. je elkaar een keer goed in de klins hebt gelegen, dan, dan en het ja, gaat, dus, wordt goed opgelost. Ja. Kijk, ze hoeven natuurlijk niet uh, vrienden te worden. Hè? Soms uh, sluimert het al heel erg lang en, en hebben ze daar ook helemaal geen behoefte aan, maar er is wel rust weer in de, in de, in de buurt en dat is het belangrijkste. Ja, dat denk ik ja. ook, ja. Ja. Ik denk wel dat het mis Ik heb het dan een paar keer op televisie gezien. En misschien, ik denk dat dat vrij realistisch is. Ja. Dus ik denk dat het best wel een hele moeilijke taak is voor jullie. Ja, nou, wat, het, uh, wat voor de bemiddelaars uh, um, de belangrijkste taak is, is om uh, vooral geen oordeel en geen advies te geven. Nee. Dus vooral te luisteren naar de bewoners. En uh, ze in staat stellen en de gelegenheid geven om uh, ja, te bedenken: van, goh, wat, wat is nou voor hun het, het, het, het, het grootste probleem? Waar hebben ze de meeste uh, last van en hoe kunnen ze dat nu samen op gaan lossen. En die gelegenheid uh, ja, bieden ze de bewoners. Zeg, en ik kan me voorstellen dat je als buurtbemiddelaar in je je krijgt zo'n probleem, dat je eerst uh, individueel gaat praten, hè? dus uh, even los, ja, uh, dus klopt. niet meteen de buren bij elkaar nee, hoor, vraagt. Nee. Nee. nee, de bemiddelaars gaan eerst, ze werken altijd in, uh, in duo uh, van twee mensen. Ze komen altijd met z'n twee bij de bewoners langs en ze gaan altijd eerst afzonderlijke gesprekken hebben met, uh, met de buren, hmm. zodat ze uh, zonder de emoties uh, die ze ja. uh, hey, bij elkaar hebben, uh, gewoon een verhaal kunnen doen. Ja, ja. een verhaal kunnen doen en ze krijgen dan zelf ook een beetje inzicht in, uh, ja. in de problematiek. Ja, precies. Zijn er dan ...als gevallen die ze dan weigeren? Hè? Omdat het te complex wordt? Um, ja, dat, dat, dat uh, stukje ligt bij mij als coördinator. Bij mij komen alle meldingen binnen. Dus uh, op het moment dat er een verwijzing is vanuit een politie... ...of de woningcorporatie, of dat bewoners zelf uh, bellen... ...dan heb ik een eerste gesprek met de bewoners... ...om te beoordelen van, nou is deze situatie geschikt? Want er zijn natuurlijk ook wel eens situaties... ...waarin uh, uh, uh, de problemen al zo uh, lang lopen en zo hoog zijn opgelopen... Dat dat uh, ja, eigenlijk niet meer uh, te doen is om met gewone gesprekken het op te lossen. Maar er zijn ook wel eens andere problemen aan de orde waar wij niet voldoende in gespecialiseerd zijn. Mm -hmm. En dan uh, betekent het dat ik die bewoner uh, doorstuur of doorverwijs naar een ander spoor van, uh, van hulp. Dus uh, naar andere En wat instals. zijn dan zo de mogelijkheden om het door te verwijzen? Uh, nou, als ik bijvoorbeeld uh, uh, iemand heb die. Uh, uh, zijn mensen met de psychische problematiek of met verslavingsproblematiek okay, ja. Nou, dat zijn gewoon problemen waar wij als uh, bemiddeling uh, ja, wij zijn gericht op de communicatie tussen mensen dus mm -hmm. dat is onze specialisatie en die problemen die zijn gewoon uh, ja, op een ander gebied, daar heb je weer andere uh, specialisten voor ja. en Mary, hebben jullie het druk? Is er veel ruzie tussen buren? Ja, dat verschilt per gemeente nogal. Ik werk samen met andere coördinatoren voor andere gemeenten. En uh, nou In Zandvoort is het in uh, oktober 2009 opgestart. We weten uit ervaring inmiddels dat het een tijdje duurt voordat het uh, uh, een beetje bekend is geraakt. Zowel bij de samenwerkende partijen als de bewoners. En, uh, ja, ik, ik heb wel gezien dat in de loop der tijd uh, langzamerhand steeds meer meldingen binnenkomen. Dat mensen misschien ook wat meer gewend raken aan het idee. Uh, en uh, ja, het is soms ook wel een drempel om, uh, om die telefoon te pakken en te bellen naar mensen die je niet kent. En ja. dan ook nog eens een keer je problemen voor te leggen. Maar ik merk wel dat het uh, langzamerhand steeds, uh, dat we beter te vinden zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. En nou ben ik zelf voorzitter van een Vereniging van Eigenaren. Uh, geldt dat ook bijvoorbeeld voor voorzitters van de Vereniging van Eigenaren? Want die zijn er nogal wat hier in uh, Zandvoort. Wat ja. zij bijvoorbeeld jullie uh, gaan bellen. Of hoe gaat dat? Hè? Want ze constateren bij twee uh, buren uh, problemen. Ja. Ik, heb ik heb zelf ook niet altijd zin om daar uh, tussen te springen. Kunnen ze dan jou bellen of hoe gaat het dan? Ja, het, het, het, wat wij het liefste zien is dat de bewoners die uh, problemen ervaren... ...dat zij zelf contact opnemen met het coördinatiepunt. Okay. Um, omdat zij zelf dan al die stap zetten van nou ik wil hier echt iets aan doen. Uh, en dan kun ik, kan ik ze ook vervolgens goed informeren hoe het werkt. En uh, ja, om uit te leggen uh, ja. uh, hoe, hoe de methode is. En vooral ook veel mensen uh, hopen of denken toch nog dat wij het oplossen. En, en dat ja dat moet ik toch ook vaak nog even goed uitleggen. Dat we helpen bij de... Stand. Bemiddelen. We bemiddelen. We bemiddelen. Dus we helpen tot stand brengen van een goed gesprek. Ja, haalt niet de blaffende uh, hond weg. En nee. doe je niet in het asiel. Nee, precies. Nee. Nee. <laughs> dus het dus betekent eigenlijk dat uh, de mensen die meedoen bij jullie, hè, de, de, de buren... Uh -huh. Die moeten echt vanuit zichzelf heel graag willen om het op te lossen. Want als ja. dat er niet is, dan, uh, dan ja, lukt het niet. Ja, ik denk ook dat het dan niet. ook niet uh, te op te lossen is. Maar nee. Als één partij niet wil... Dan ja. nee. nee, ik denk dat dat ook het mooie is van... Van ons werk. Wij zijn onpartijdig en, en neutraal en um, ja, wij, wij geven geen, geen richting aan. Dat is echt aan de mensen zelf. Ja. He, dus je kunt op een ja. gegeven moment uh, als instantie zeggen van nou dit is de oplossing en dat moeten jullie gaan doen. Maar dat moet voor de bewoners zelf ook goed voelen. Ja. He, het moet ook ja. voelen als, als een eigen goede oplossing. Ja. Ja, maar je doet het met vrijwilligers? Ja. En heb je er genoeg? Nou in Zandvoort uh, heb ik uh, zeker nog mensen nodig. Ja. Ja, dus dat uh, uh, Bij deze dan een hele mooie gelegenheid Om dat uh, aan te geven ja. En wat voor mensen wij dan uh, zoeken Ja, eigenlijk uh, kan iedereen Zich daarvoor aanmelden die zich betrokken voelt Bij, bij de mensen, bij de buren En bij dit soort uh, problemen Eh, uh, uh, ja, in ieder geval sociaal uh, en makkelijk kunnen praten met mensen. Maar vooral ook uh, goed kunnen luisteren en uh, zonder te oordelen. En dat zijn denk ik de belangrijkste, uh, ja, belangrijkste dingen om, uh, om mee te nemen. En als, um, als mensen nu thuis zitten en denken, goh, ik zou wel vrijwilliger willen worden daar... Hoeveel uur zijn ze daarmee per week kwijt? Ik denk dat dat altijd wel belangrijk is. Ja, ja. Op, uh, op maandbasis dus, uh, vragen wij ongeveer twaalf uur inzet. In een maand, oké. Okay. Ja, en uh, ja, dat verschilt natuurlijk per maand. Je hebt drukke periodes en, en dan, dan is het wat minder en soms iets meer. En uh, voordat de mensen hiermee aan de slag kunnen, moeten ze een basistraining volgen. En dan leren ze goed uh, de, de methodiek of de processen, of uh, de stappen die, die wij zetten... ...van nou, hè, vanaf het eerste gesprek met de bewoners, hoe je dit aanpakt... Maar ook hoe je de, de, de bewoners uh, aanspreekt als je daar aan de deur staat. Dat is soms onaangekondigd. Uh, ja, hoe doe je dat? Uh, en hoe is je houding daarin? Nou, dat zijn hele leuke ja. dingen om te leren. En dat uh, is in een training vervat van uh, zes dagdelen. Meestal is dat twee zaterdagen en twee donderdagavonden. En dan de laatste dag wordt er heel veel geoefend met een acteur ook. En dan uh, daarna kun je, uh, als alles goed is verlopen en je vindt het uh, uh, leuk om te doen, dan krijg je een certificaat. En dan uh, mag je het veld in. Ja, dan mag je het Veld in. Ja. ja. Leuk. Gewoon leuk. Ja. En uh, moeten mensen nog uh, vooropleiding hebben om uh, bij jullie te doen? Nee, dat is niet nodig. Nee? nee het gaat puur, ik heb, uh, als mensen zich aanmelden, dan heb ik meestal een, een, een, een, een kennismakingsgesprek. En dan is het even informatie uitwisselen. En dan kijk ik ook even wat, uh, wat er nodig is in het team van vrijwilligers. Hè, of mensen elkaar, want die, ze werken samen in, in duo's. Kijken wat voor uh, soort uh, mensen uh, een goede aanvulling zijn voor het team en uh, ja, als het klikt en, en degene die past in wat wij vragen dan is het uh, een vooropleiding niet nodig nee. Prima, zoeken jullie ook nog uh, buren die conflict hebben? Nou, <laughs> ik denk dat het voor de buren, met de buren. Uh, ja, voor de buren die een conflict hebben of er dreigt een conflict dat zij zeker kunnen bellen oké okay. uh, Kun jij de manieren uh, melden hoe ze met jou in contact kunnen komen? Ja, zij kunnen telefonisch contact opnemen, dagelijks uh, tussen 9 en 2. Mag ik het telefoonnummer? Ja, ja? ja? Op uh, 023 569 8883. Mm -hmm. Zij kunnen ook uh, op de website uh, kijken naar informatie. En dat is www.meerwaarde.nl. En zij kunnen ook een e-mailbericht sturen. Als zij vragen hebben of informatie willen. En dat is buurtbemiddeling.meerwaarde.nl. Oké, okay, nou ik zal nog even... Uh... Herhalen, dus uh, willen ze of zich aanmelden als vrijwilliger. Uh, ...bij jou en een, een opleiding krijgen en dan op een gegeven moment worden ingezet als uh, buurtbemiddelaar in Haarlem of Zandvoort. Of geldt dat alleen voor Zandvoort? Vanuit je je Zandvoort, opgeeft? ja. We hebben het, liefst, uh, het ligt er een beetje aan, want Zandvoort is natuurlijk niet zo'n hele grote gemeente. Het is wel de bedoeling dat de bemiddelaars uh, de bewoners niet kennen. Ik denk dat dat voor de bewoners zelf ook het prettigst ja. is. Dus dat, uh, we kijken altijd naar, uh, als, er een, uh, als ik uh, bemiddelaars naar bewoners toestuur, dat de mensen elkaar niet kennen. Oké, okay. maar dat is, is in principe in Zandvoort? In principe uit Zandvoort ja. zoek ik, ja. Dus dan, uh, kunt u bellen naar ja. 5698-883 of een mailtje sturen naar buurtbemiddeling.meerwaarde.nl en de website die is www.meerwaarde.nl Nou, Mary heel erg bedankt dat je hier was. Dank je, ik, ik wens je, Dank je wel Ik wens je heel veel uh, in geval vrijwilligers die uh, gaan ja. buurtbemiddelen. Ja, voor een vredeliefend zandvoort. En een ja. lekkere rustige zomer. Rustige zomer. ja. ja. ja precies. <laughs> met heel veel mooi weer. Nou, we gaan uh, luisteren naar de volgende muziek. Maar voordat ik uh, dat aankondig, uh, is het uh, na de muziek, komt de deva. En zij is yogalerares. En uh, ze komt vertellen over de strandyoga bij uh, Mango's. <laughs> we gaan nu luisteren naar Golden Earring met Back Home. Welkom terug luisteraars. Dit was de Golden Earring met uh, Back Home. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat is, uh, hier zit een uh, mooie dame voor me. En dat is uh, genaamd Deva. Nou, daar zal ze niet mee geboren zijn. Maar dat hoop ik nog, uh, nog te horen. En zij is yogalerares. En uh, het gaat nu over strandyoga bij Mango's. En toevallig weet ik dat jij uh, bij haar... Deze yoga zit. volgt. Ja, ja, niet op het strand. Ik doe het uh, in heemsteden. Maar doe ik al sinds vorig jaar. augustus. elke so. maandagavond ga dus ik heel zit, graag naar daartoe. Je zit er al een jaar en ja. dat betekent dat ze heel goed moet zijn. Ja, ja ze heeft mij uh, tot uh, ja, iets heel goeds gebracht. Nou, kom, komen we zo even ja. bij je terug. Ik ben heel benieuwd. Ja, uh, ja Deva zit helemaal met handen zo van... Uh, ja, dat kan niet anders, uh, Deva. Ik heb, ben trouwens zelf ook nog tien lessen ik, uh, bij jou gevolgd. Dus ik weet een beetje inderdaad hoe je werkt. Elf, oké. Okay, met 11. proefles. Oh, met proefles erbij. Dat gratis zeker, of niet? Okay. <laughs> Vertel eerst eens even, wie, wie ben je gewoon even als mens? Als mens? Ja, als mens ben ik een... Uh, oh jee, dat is een goede vraag. <laughs> Dat ik weet dat je in Zandvoort woont. Ja, ik woon in Zandvoort, Echter, maar... Echt in Zandvoort, ze zijn tenminste niet geboren, maar... Nee, nee. Maar ik woon wel sinds twaalf jaar in Zandvoort. Maar gebo geboren en getogen ben ik in Berlijn. In Berlijn? In Berlijn. Oké. Okay, ben... En uh, sinds... Twee... Nee, zeg ik niet goed. Oktober 1999 ben ik in Nederland. En uh, gestrand ben ik in 2000 in Zandvoort, als het ware. En het bevalt ontzettend goed. Hmm. Ja. Ja. En uh, die naam, hè? Uh, je bent ja. vast niet geboren als Deva. Klopt nee. dat? Kun je daar nee. iets over zeggen? Ja. Uh, uh, Deva is eigenlijk uh, één naam van, van twee. Deva Mandipkar. Oh, ik en... snap wel dat je die twee weglaat. Ja. Nee, nee, <laughs> nee. Gewikkeld? Sommige mensen noemen mij Deva. Sommige ah, ja. noemen mij Deva Mandip. Sommige Alena? De... Alena. Deva Mandipkar. Of Alena. Want geboren ben of nou geboren niet, maar gedood ben ik uh, op andere namen. Maar de roepnaam is Alena. Uh -huh. En ja. hoe kom je aan deze mooie naam, Deva? Dat is een combinatie... Uh, van geboortedatum, geboortetijd. Uh, combinatie van waar je geboren bent. en dat wordt uitgerekend. En dat kan je aanvragen bij. Uh, ja KRI, Dat is een uh, organisatie van het Konalinde Yoga-instituut. En dan kan iedereen die interesseerd is. aan zijn opdracht in het leven waarom die hier is. En uh, mijn opdracht is Deva Mandikar. Hmm. En omdat ik een vrouw ben, heet, is mijn naam achter Kar of Kaar, en een man heeft Sing. Ah. En als bij sing denk je meteen ook aan de six, ja. en dat is eigenlijk een beetje de link daarnaartoe. Want komt dat dan uh, Kundalini yoga uit die hoek van de six? Uit die hoek. Oh, okay. Uit die hoek. Ja. Okay. En uh, Deva, jij geeft uh, Kundalini yoga. Ja. En uh, ik heb uh, voor augustus vorig jaar nooit geweten dat er zoveel soorten yoga waren. Vertel eens even, wat is Kundalini yoga? Ja, nou, je kan er urenlang over praten. In het en, kort. In het kort. En uh, je kan ook absoluut in de superlatieve vervallen en te zeggen van, nou, dit is de yoga. Um, het is wel de yoga waar um, alle 26 verschillende scholen... Ja vandaan komen uh, in die zin van hatha yoga astanga yoga, iyengar yoga karma yoga, bhakti yoga nou noem maar op daar kunnen we ook lang over praten dus het is een soort de oer yoga ja, ja um, het ligt er een beetje aan. Maar wat, ik wel mee, of wat je wel kan zeggen bij Konalini yoga is. Dat je dus alles wat in je leven um, gebeurt in de Konalini yoga kwijt kan. Het is, het, het is de yoga van het bewustzijn en van het dagelijkse leven. Want het is niet alleen dat je dus leniger wordt of, of beter in je vel zit. Daar hoort meditatie erbij. Maar ook het zingen van mantras. Uh, bewustwording, een soort van lifestyle wat je tot voeding tot je neemt. Hoe je in het leven staat. Hoe je bijvoorbeeld met Yoga, dus in die zin van dienend in de bak, die ingaat, en hoe je uh, voor jezelf ook zeg maar je processen, je patronen enzovoort kunt veranderen. Daar hoort wat nu mindfulness is dat hoort ook bij de kundalini yoga omdat je dus altijd weer teruggeworpen wordt op jezelf, kijk, neem je verantwoording wees bewust, zie het ook is het moeilijk en um, de mantra eigenlijk van de kundalini yoga is hou samen wat samen hoort en de gedachte daar eigenlijk achter is dat wij allemaal één zijn wij komen allemaal van, van de sterren we zijn kinderen van de sterren en we horen hier en we blijven hier en uh, daar zit geen verschil in, of we nou mannen vrouwen zijn, dat heeft puur met energie te maken. Maar wij zijn ja we are one. Dat is de essentie. Hmm, dus door veel Kundalini yoga te doen, kom je terug bij die gedachten. Naar jezelf. We zijn allemaal één. En, en het klopt? Ja. Ja. ja, dat klopt, ja? Dat Betty, nou. Misschien even leuk om ja. jou eens als Ik, praktijk. De ervaring, tenminste met mij met yoga, dat het, uh, het gaat echt wel diep naar binnen. Hmm. Bij jezelf. En, uh, en dat werkt heel helend. En dat heeft bij mij echt gedaan. Het was echt even nodig dat mijn lijf en mijn geest helemaal loskwam. En uh, nou, dat is echt wel bij Kundalini Yoga gebeurd. En, dus ik heb het ook geen toeval gevonden dat ik eigenlijk net die yoga vond. Hoewel ik er echt geen verstand van had. Oh ja. en, uh, Hoe ben je daar aan uh, Deva gekomen? Gewoon uh, via de website van, uh, oh. van Kaska in Heemstede. En uh, daar stond het beginners. En voor rugpijn, ik had heel erg rugpijn. Waar ik inmiddels dus ook van af ben. Echt van af ben. Nou, en dat vind ik echt uh, top. En er is gewoon binnenin ook heel veel gebeurd. En uh, ja, daar ben ik er nog steeds heel dankbaar voor. Ja, dat, dat ik... heb je jezelf gegeven, ja. dus elk cadeautje. Ja. Maar het is toch gebeurd, dus dat ja. hebben we het toch samen gedaan. Ja. ja. En ik hoor, ik, uh, ik sprak jou wel eens en toen zei je: van ja, maar Dave gaf me ook apart huiswerkopdrachten. Ja, die krijg je altijd uh, huiswerk mee en dan Stemme moet je dan op maat. Doen. Nou ja, ook persoonlijk, maar ook wel met z'n allen. Hmm. Ja. En soms doe je het en soms niet. Maar uh, want ja, soms heb je meer tijd, maar het is wel heel leuk. Ja. Ja. Jij, jij volgt het in Haarlem, hè? Nee, in Heemstede. Oh, in Heemstede. Ja, oh, Maandag, maandagavond hebben we de laatste. Ja. Eh. Verward. Ja. ik heb het dan in Haarlem gevolgd en nu zit je hier omdat je het in, Zandvoort, nu in Zandvoort geeft. Maar in Zandvoort, ja. ja. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ja, is goed. Je gaat, uh, of je doet het al, hè? Je bent ja. al begonnen. Je gaat bij, uh, bij Mango's, geef je yoga. Nou, vertel eerst maar even wanneer uh, precies en uh, wat de kosten zijn. En dan zijn we dat. Dan kunnen mensen in ieder geval daar een beetje op afstemmen. Oké. Okay. Nou, we zijn begonnen op 22 mei. En uh, de laatste les is op 11 september. Op een zondag, uiteraard. Uh, we beginnen om half elf. Mm -hmm. Dus 10.30 tot 12 uur. Uh, op ja. zaterdag of op zondag? Uh, zondag, altijd zondagochtend zondag. van mm -hmm. half elf tot twaalf uur. Um, iedereen is welkom. Maakt niet uit of je wel of niet al ervaring hebt in yoga. Of dat je gewoon nieuwsgierig wilt zijn om te kijken. Um, we hebben um, een thema en dat is het cirkel van bestaan dit jaar. En dat is gekoppeld aan een mantra. En dit, dit seizoen nu, de maand... Uh, even kijken, we leven nu in juli. juli, juli, augustus, is in het teken van loslaten. En, nou, er kan heel veel gebeuren. En je hoeft niet per se de hele seizoen mee te, te volgen. Je kan gewoon, wanneer het je uitkomt, aanwezig zijn. Je hoeft je ook niet aan te melden, je bent er gewoon. En, um, ja. en oh ja, wat heel belangrijk is, want uiteraard zijn, leven we in Zandvoort en ook in Nederland... ...en dan kan het weer een beetje wispeltuurdig zijn. Bij mooi weer zijn we dus uh, buiten aan de waterlijn. En bij slecht weer en ook bij waardig weer zijn we dus binnen in een hele mooie locatie bij Mango. We hebben alle ruimte, daar passen minimaal uh, één persoon in en maximaal uh, 25. Dus daar nee. is alle ruimte voor. Oké, okay. ja. en wat moeten ze meenemen? Meenemen is fles water... Uh, een yogamat of dekens, wat ze prettig vinden. En uiteraard ook gemakkelijk zittende kleding, dat je kan bewegen. Ja. En wat zijn de kosten? De kost is per persoon 15 euro. 15 euro? Ja. En krijgen ze dan bijvoorbeeld nog kortingen als ze zeggen van nou we doen, de, doen nee. meerdere mee of tien rittenkaart of dat nee. uh, dat zo mogelijk bestaat? het is wel zo dat je na afloop van de les uh, een kopje thee krijgt. Dat we nog een keer samen okay. ja. na kunnen praten of gewoon bij elkaar kunnen zitten. Ja. En ehm... Uh, ze kunnen dan ook naar Haarlem of naar Heemstede toe. Is dat allemaal uitwisselbaar? Het is ook een Hillegom. Ja. De seizoen begint volg volgende seizoen begint in september vanaf 14. Ja, 14 september begint het weer in Haarlem en in Hillegom. Daar werk ik met workshops met bepaalde items en dat is bij de Kuderelle Raad in Hillegom. Um, vanaf 23 september, als ik me niet vergis. Bij de Volksuniversiteit zijn ook nog diverse workshops. En woensdagavond is dan de zwangerschapsyoga en um, dan de reguliere koneline yoga. Nou, dat is uh, bijna te veel om op te noemen. Heb jij een website waar ze dat allemaal eens even na kunnen lezen? Uh, het makkelijkste is uh, www.strandyoga.nl. Hmm. Dat is het makkelijkste. Dat kan iedereen En daar staat ook alles in? Daar staat alles ja. in. Um, is, die, is die website van jou? Die is van mij. Oh, wat leuk. Ja. Um, ja. ja. <laughs> Ik neem een kijkje, ja. want daar staat ja. heel veel op. Over de workshops, over mij, over de yoga, over andere Klopt. dingen. Um, ja, dat is leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, Deva. Ja. Uh, heb jij nog een vraag? Ja, ik heb uh, ook ja? nog een okay. vraagje. Ja. En dat is iets wat wij uh, eigenlijk met elkaar kennen. En dat wil ik toch even noemen. Uh, Deva is een uh, huiskamer geworden voor stadsverlichting. En dat zal heel veel mensen niet kennen. Maar dat is iets. Uh, we gaan mensen met elkaar doen. We gaan mediteren. De tweede zondag van de maand. En uh, om eigenlijk de wereld wat beter te maken. Dat de mensen gewoon wat meer eenheid gaan krijgen. En wat gewoon de bedoeling is. En, uh, en dat vind ik echt heel erg... Uh goed dat je dat gaat doen. En dat ga je nu zondagavond voor het eerst doen. Ja, klopt. Ja, ja Vind ik ook heel spannend. Ik had al altijd het idee gehad een meditatieavond te creëren, maar ja, wanneer doe je dat? Ja. En dan dacht ik altijd van nou ja, dat moet door de week zijn, want mensen vinden het misschien prettig in plaats van in het weekend. En eigenlijk door middels van, de, van die presentatie van dat boek Stadsverlichting, dacht ik waarom niet in het weekend, op een zondagavond? Kan je nog even afsluiten? Je eigenlijk klaarmaken voor je nieuwe week. En... Um, ja, het is om half acht begint het, tot half negen. En het is niet zozeer dat je dus uh, uh, je denkt van... nou, je mag niet praten of, of je mag niets doen. Je komt dus binnen stil, je gaat zitten, je neemt een plek in. En dan um, gaan we een thema bespreken, in die zin van een thema voorgeven... waar we misschien onze aandacht naartoe brengen. En uiteraard, morgen is de allereerste keer, dus dat is natuurlijk Zandvoort. Ja. <laughs> en de Wiergouden. En, uh, nou, en dan gaan we één uur lang de uh, stilte in. Ja. Ja. En het is bij jou thuis? Het is he? bij mij thuis in de ja. woonkamer. Hoe moeten mensen zich aanmelden of hoeven ze zich niet aan te melden? Uh, ze kunnen zich aanmelden uh, via de website, even um, goed nadenken: stadsverlichting.nu. Zeg je het goed? Ja, ja goed. En, um, en uiteraard kunnen ze ook um, bij zich bij mij aanmelden via www.strandyoga.nl. Okay. Via het contactformulier En daar staat ook het adres op, precies ja. waar jij ja. uh, bent. En bij uh, stadsverlichting.nu staan nog meerdere woonkamers in heel Nederland uh, vermeld. Dus de, als je denkt van nou, het lukt me dus nu aankomende zondag niet. Kan je bij iemand anders bijvoorbeeld in Haarlem of in Overveen of in Bloemendaal of in Amsterdam. Of, ja, kijk maar. ja. ja, ja. Ja, ik ja, dacht dat jij ook nog iets uh, zou gaan doen. Is dat nog gelukt met Stadsverlegd? Nee, want ik had gezien dat... Uh, oh, okay. David, dus ik ga eerst ja. een keertje naartoe. Ja, ja. Kijk hoe het, uh, hoe het ja. gaat. Nou, Dave, heel erg bedankt dat je dit uh, wilde vertellen, heel veel informatie dus mensen moeten dat maar even nalezen we hebben daarvoor twee uh, websites dus uh, voor de strandyoga is dat www.strandyoga.nl nou, wat, uh, wat, sim hoe simpel kan het zijn en uh, bent u geïnteresseerd in de, in de yoga, dan is dat op zondagochtend van half elf tot twaalf bij uh, Mango's een aanmelden is niet uh, verplicht hoeft niet, en de kosten zijn 15 euro wilt u nou uh, lekker mediteren morgenavond bij deze. Uh, gaat thuis, dan uh, kunt u naar de website stadsverlichting.nu en daar moeten we even op Zandvoort klikken en dan vindt u haar uh, adres en dan kunt u zich ook op, op, aanmelden. En dat is van half acht tot half negen. Deva, heel erg uh, bedankt. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Vond het hartstikke gezellig. Ja, ik gedaan. het ook leuk. Ja. ja. En we gaan... Uh, en tot, maandagavond. Laat tot maandagavond. Laatste les. Ja. Oh, is laatste les. Ja. Kijk, en dan heb je ook lekker vakantie. Precies, Lees, uh, ja. Wat dat betreft. Het volgende, na de muziek, gaan we naar uh, Hubert Habers. En die gaat uh, allerlei dingen vertellen over de jeugdsportpas. En uh, dat is zowel in Heemstede als in uh, Zandvoort. En we gaan nu eerst even lekker luisteren naar een heel swingend uh, nummer: Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. I must be paid yeah, I'm free I'm just about to lose my mind I'll Swing you welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in Hotel uh, Hoogland. Heeft u zin in een lekker bakje koffie of thee? Komt u lekker naar Hotel Hoogland? Het is hier heel gezellig, dus uh, u bent welkom. Ja, dus uh, nou, we gaan um, naar uh, Hubert Habers. En, uh, hij weet alles over de jeugdsportpas Heemstede en uh, Zandvoort. Hubert, welkom. Ja, Echt welkom. Je ziet er heel sportief uit. Ik ja, zie he? dat je dan... Tennisding of is dat KNLTB? Ja, te KNL te Tennis hè? Ik ben op de racefiets vandaag. Oh, Oké. Okay. Ja. Elm in oranje, in ja. de Nederlandse kleuren. Ja. ja. Kan zo. Uh, en uh, ja, vertel eens wie is uh, Hubert Habers? Privé of vanuit mijn ja, werk? Ik begin maar even privéwerk ja. en dan gaan we zo naar. Nee, uh, nou, ik woon in Lisse, Ik ben zelf uh, voetballer, tennisser. Ik zit in het bestuur van FC Lisse, een hmm. grote voetbalvereniging. En ik werk hier in uh, Zandvoort en Heemstede, bij Sportservice Heemstede Zandvoort. En daar uh, ja, voeren wij het, aan het sportbeleid van de gemeente uit. Oké. Okay. Dat is vooral uitvoeren van zijn sportstimuleringsprojecten. Ja. Dus dan ben je, is de, en dat is volledig, je, gewoon je werk. Dat is mijn wat werk, je, ja. wat je doet. Ik wist helemaal niet dat Heemstede en Zandvoort zo'n innige band hadden qua sport. Nee, dus ze werken daar ook niet, uh, niet direct in samen hoor. Maar wij okay. hebben toevallig die twee gemeentes. We hebben uh, als sportservice hebben we in heel Noord-Holland kantoren en uh, oh, okay. vaak bevatten die meerdere gemeentes, omdat het gewoon efficiënter is. Ja, en, ja, vandaar. En nu heb ik dus gezien dat jullie een jeugdsportpas ja, klopt. gaan. Of hebben jullie dat al? Dat doen we al, uh, al jaren. Al doe je al jaren. Ja. En vertel daar gewoon eens wat ja. over, want ik weet er echt helemaal niets van. Nee, nou, de Jeugdsporpas nee. is een uh, sportkennismakingsproject uh, voor kinderen van de basisschool. Voor groep uh, 5 tot en met 8. En dat houdt eigenlijk in dat ze voor uh, 5 euro 4 kennismakingslessen kunnen volgen bij de sportverenigingen. Oh, dat bestaat denk ik ook al ja. jaren of niet al heel lang. Want ik weet toen mijn kinderen klein waren, dat is al heel lang geleden, ja. dat ze het toen ook konden doen. Ja, nee, dat klopt. Oké. Okay. En dat doen we dan uh, in vier periodes tussen de schoolvakanties uh, bieden we dat aan. Ja, Meestal twee of drie sporten per blok. Per en dat block. vinden dus kinderen heel erg leuk. Ja, Tenminste, ik kan de, me de, nog ademoe, herinneren van ook. mijn ja. kinderen dat ze het echt heel leuk vonden. Ja, zeker. Ja. Dat levert voor de, voor de vereniging en ook nieuwe leden op ja, dus... ja, en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Ja. Het zijn een soort snuffelstages voor kinderen. Ja, zodat ze uh, leren hoe dat, hoe dat nou is om bij een vereniging te sporten, wat voor cultuur daar eerst. En, uh, ja, eigenlijk een soort kennismaking is dat ze uh, een hoop sporten kennis kunnen maken en, en, en de leukste uit kunnen kiezen om, uh, om echt te gaan beoefenen bij de vereniging. Maar hoe, hoe gaat het nou als je werk? Stel, uh, mijn, mijn mama die, uh, die meldt mij aan. He, ik, uh, ja. ik ben heel jong en ik zit op lage school groep 5 tot en met 8. Uh, en dan, hoe gaat het dan verder? In eerste instantie maken ze al kennis op de school. Want we proberen voor die vier lessen, proberen we al uh, een les op school aan te bieden. Dat oh, okay. doen we dan samen met de vakdocent. Uh -huh. En die gaat dan doorverwijzen. En uh, de kinderen kunnen vervolgens inschrijven op onze website, sportservice.zandvoort.nl Er staat een banner, jeugdsportpas en uh, ja, eigenlijk verloopt alles uh, digitaal ze kunnen digitaal inschrijven uh, vervolgens kunnen ze ook een machtiging afgeven Dat het wordt automatisch geïncasseerd de indeling gaat allemaal digitaal dus dat is uh, een hmm. mooi systeem dus ze kijken dan van nou, wat voor sporten vind ik leuk ja. wat zou ik, waar zou ik wat meer van willen weten misschien wil ik wel die en die sport doen wat mijn vriendjes doen dan ook maar ik weet oh. niet zo goed of dat wat voor mij is dus gaan ze gaan dan op een gegeven moment een keuze maken van vier sporten uit nou, de lange lijst want hoeveel sporten kunnen wij, ze We bieden dus vier blokken aan uh, dit jaar gaan we kijken of we uh, alle blokken tegelijkertijd al open kunnen doen. dus ze uh, voor het hele jaar al in kunnen schrijven. En per blok hebben ze dan twee of drie sporten waar ze uit kunnen kiezen. Okay. En die staan op de website vermeld en uh, ja, kunnen ze aanklikken. En dan per blok doen ze één sport? Uh, nou, ze kunnen meerdere sporten doen. Per blok? Ja. Oké. Okay. Um, en hoe, hoeveel lessen is dat dan? Is dat één les? Of, uh... Nee, dat is vier lessen. Vier lessen in één sport? In één sport, ja. Dus en ze kunnen mogen vier, spor vier sporten doen? Dus ze mogen totaal 16 lessen doen? Is dus dat... Uh... Goed gerekend? Uh, ja, als ze elk blok één sport zouden doen, dan kunnen ze 16 lessen. Doen. Ja, ja, ja. oké, okay, nou dat is. Uh, in ieder geval voor 5 euro geen geld hè? Nee. Ja. En, en, maar gaan jullie dat van tevoren? Want ik, ik denk dat in een jaar, weet je, dat mensen, natuurlijk, mensen doen alles wel via de computer tegenwoordig, maar ja. dat ze dat toch wel weer een beetje vergeten. Ja, klopt. Jullie geven dat steeds wel weer aan op de ja, scholen. En sowieso kunnen we een mailing versturen naar alle kinderen die alles hebben deelgenomen. Ah, ja. maar daar bereiken we eigenlijk niet de kinderen mee die we willen bereiken. Want dat zijn nee, al door nog weinig aan sport doen. Dus vanaf nu gaan we terug naar het oude systeem met, met lesbrieven. Of brieven. Ja. Die worden dan op de school verspreid door de vakdocenten. Uh, ja, dat kan ik me nog herinneren. Weet ja. je, en dan kom, zo komt zo'n kind thuis met die, ja. dat formulier en ja. dan oh wat leuk en ik wil dat doen en dat doen. Dan kon je dan aankruisen. Ja, dat was toen nog niet met de computer. Maar dat werkt toch het beste. Maar dan is het wel dat het veel, uh, identaal, denk ik denk dat het ja, beter we werkt. Ja, dat iedereen dan. Ja. En, uh, daarnaast hangen we posters op en uh, verspreiden ja. we flyers, persberichten en dergelijke. Ja, leuk. Ja, ja dus... Uh, nou, nou moeten we waarschijnlijk nog even een verwarring wegbrengen, uh, wegnemen, want jij bezit hier in de zomer. En misschien denken mensen nu dat het een soort zomerprogramma is, want dat kennen we ook in Zandvoort. Maar het ja, gaat het is tijdens het schooljaar. Het is ja. tijdens het schooljaar, hè? Ja, ja En die blokken, wanneer, uh, wanneer zijn die ongeveer? Uh, nou, ik heb het hier voor me liggen. Het eerste blok begint in, uh, op 19 september. Oké. Okay. En het tweede blok op 21 november mm Het -hmm. derde blok op 19 maart En het laatste blok op 4 juni Oké, okay, 4 juni, dat is ja. laat Het is wel goed dat ik hier nu zit Want uh, dit is wel het moment waarop verenigingen zich nog aan kunnen melden mm -hmm. uh, dat hebben ze al uh, Vrij veel gedaan, want we zitten al bijna vol Maar voor de laatste twee blokken Zijn er nog, voor één of twee verenigingen zouden er nog een plekje zijn mm. waarop, uh, ja, waarop ze een vereniging kunnen promoten dus... Oké, okay, in Zandvoort. Uh, je hebt dan nog niet alle verenigingen binnen Maar wat, wat zijn de sporten waar kinderen nu uh, voor uh, kunnen aanmelden. Nou, voor het eerste blok hebben we in ieder geval zwemmen, bij de plaatselijke zwemvereniging. Uh, we hebben een tumblingbaan, dat is uh, iets van OSS, van de, van de turnvereniging. Okay. Dat is eigenlijk een hele grote opblaasbare uh, ja, luchtkussen waar je uh, allerlei salters en dergelijke kan oefenen. Oh ja, dan val je lekker zacht. Ja, ze lijkt uh, heel leuk. populair te zijn. We hebben het al eerder aangeboden. Toen hadden we twee groepen van, uh, van 30 kinderen, geloof ik dus. Ja, en je doet het natuurlijk ook met elkaar dan, dus dat is ook wel weer ja. heel leuk. Ja. ja. En de, de derde sport uh, is hockey. Nou, het is natuurlijk al een bekende sport die ook vaak al uh, bij andere activiteiten is teruggekomen. Dus een jeugdvakantiesportweek bijvoorbeeld. Dus ja. Die kennen al een hoop kinderen, maar ook altijd wel een uh, populaire sport. Dus... En als je nou meld je dan voor één blok aan of meld je gewoon aan en doe je standaard vier blokken? Nee, je kan er voor één sport per blok bijvoorbeeld aanmelden. Dat voor kort was het dan dat je per blok inschreef. En nu gaan we kijken of dat gewoon aan het begin van het jaar allemaal al op de site kan komen, zodat ze over het hele jaar in kunnen schrijven. Ja, oké. En één blok was 5 euro, hè? Ja, één sport is 5 euro voor vier lessen. Dus als je twee sporten per blok doet, dan is het 10 euro. Ja, euro. Dus je mag er gewoon in één blok. Vier doen, dus 16 lessen, maar dan betaal je ook 20 euro. Ja. Nou, nog, uh, nog een schijntje natuurlijk. Ja. Oké, okay, nou, wat nou, zijn er? leuk om voor blok 2 is, uh, gaan we dan hardlopen. Dan dus, uh, gaan we ter voorbereiding op de, op de circuitrun. Oh. Ja. Dat doen we dan uh, binnen, want het is nog koud dan. Maar in ja. In de Corve Sport al. Oh, dat is wel leuk, want dan, ja. je hebt ook zo'n zo jeugdrun toch, bij de circuitrun? Ja, altijd. Ja. Ja, daar trainen ze dan voor. Ja, leuk. Ja, en uh, dan gaan we schaatsen waarschijnlijk. De ijsbaan halen. Oh ja, nou, die dat mooie is, uh, ijsbaan. De drugsgezochte sport altijd, dus. Oké. Okay. En uh, tot slot gaan we yoga. Uh, daar yoga. Al meer over gehoord, kinderen Hebben jullie Deva ja. uitgenodigd Nee, volgens mij is het iemand anders met <laughs> een hele hele ingewikkelde naam, dus ik, Ja, die hebben ze allemaal van die naam ja. <laughs> Nou, ik ken een yoga lerares, dus die heeft geen ingewikkelde nee, dus. naam. Nee, nee. Oké. Okay. Leuk, en uh, derde blok? Of dat derde was... blok, nee, we, we hebben uh, uh, nog niet alles definitief, Dat is nog een concept, maar we denken aan skiën en snowboarden. Wauw. Moeten we ook Zandvoort uit, helaas? Wat ga je naar Soetermeer of ga je naar nee. nee. Recreatie, hoofddorp. Ja. Ja. Dat is de, de oude baan, is dat toch? Dus ja. een droge baan, zou ik maar zeggen? Ja, volgens mij wel, ja, een ja, kunstbaan. We proberen zoveel mogelijk in Zandvoort, uh, in zandvoort te blijven, maar ja. Ja. dit zijn natuurlijk al. Uh, ja, als het natuurlijk weer sneeuw ligt, maar. dan kan je gewoon de duinen af ja, natuurlijk, ja, ja, Zoals zeker. van de winter. Ja. Ja, in de vier, uh, drie en in blok 3 en 4 hebben we nog paardrijden staan. Oh, leuk ja, is ook wel, ja, ja. een originele sport natuurlijk Ja, ja ontzettend leuk ja. Waar kunnen mensen zich aanmelden, zo enthousiast geworden van je verhaal? Nou, nu nog niet, maar als ze over een week of twee naar sportservice dezandvoort.nl gaan Dan kunnen ze daar via de jeugdsportpas aanmelden En verenigingen kunnen zich nu al opgeven hmm. met een aanbod heemstedenzandvoort.nl. Aan elkaar allemaal? Ja, allemaal aan elkaar. Zonder puntjes, zonder streepjes. Maar je gaat in ieder geval uh, in het nieuwe seizoen naar de scholen. Ja, en top. En, uh, we gaan, uh, we gaan uh, ja. volgende week gaan we de, de vakleerkrachten informeren. Zodat zij al op de hoogte zijn ja. met uh, wat er aan gaat komen. En uh, ja. zich voor kunnen bereiden. En, uh, het is wel heel leuk. Ja, ja en, goed, uh, uh, begin september gaan we naar de scholen toe. Ja, goed werk. Ja. Nou, heel erg uh, bedankt dat je hier uh, wilde zijn. Ja, uh, wilt u zich aanmelden? Voor een, uh, voor een sport dan uh, voor uw kind dan kunt u zich over vanaf twee weken aanmelden bij het sportservice uh, en bent u nog een sportvereniging en wilt u nog meedoen dan zijn er nog twee plekken over dan kunt u zich ook op dezelfde website uh, aanmelden um, nou we gaan even naar het volgende uur uh, Betty, wat hebben ja. we het volgende uur het uh... volgende uur dan gaan we beginnen met uh wat is jouw favoriete onderwerp. Ja, nee, dat, dat onderwerp gaat Richard doen. Dat is Bruno Bouwberg... Wilson van de OPZ over het Raadsinitiatief voorstel met betrekking tot het uitstellen van het programma van eisen met betrekking tot de middenboulevard. Moet, uh, vol. Maar dat gaat Richard doen. En dan de volgende, dat is om vijf half twaalf komt uh, meneer Wiedijk. En we gaan nou eens praten over uh, het Rode Kruis. Hè? Want we zijn drie weken geleden toch gefusieerd met het Landelijk Rode Kruis. En uh, nou hoe is dat nu na drie weken. Ik heb zelf uh, begrepen dat het allemaal wel meevalt dat iedereen toch tevreden is. Maar we willen dat natuurlijk van de voorzitter horen. Ja. En dan hebben we als uh, laatste blok hebben we Nico Stamis, Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Over uh, een heel goed iets. De donorregistratie van de gemeente Zandvoort. Kijk. Dus uh, lieve luisteraars. Blijf uh, luisteren. We gaan nu eerst even lekker naar de muziek. Naar het nieuws. En dan weer naar de muziek. En dan zien we na het uh, nieuws uh, en muziek weer terug. We gaan nu luisteren naar Nick Gilder. Met Hot Child in the City. something wild Stranger Dressed in black She's a Young boys, they are one to take us